Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De nieuwe PvdA-fractievoorzitter Artje Kuiken wil verder met de samenwerking met GroenLinks. De vorige leider Lilianne Ploemen, begon met samenwerken en Kuiken zet dat door. Ik ben zeker groot voorstander van het uh, binden, uh, samenwerken met GroenLinks en het uh, bundelen van de progressieve krachten. De partij is in meerderheid voor, maar er klonk de laatste tijd ook kritiek. Twee partijprominenten, eurocommissaris Frans Timmermans en oud-wethouder in Amsterdam Marjolein Moorman... zeiden juist dat ze heel erg voor samenwerking zijn. Op meer dan 200.000 deurmatten ploft de komende dagen een dienstplichtbrief. Daarin staat dat jongeren die dit jaar 17 zijn of worden, staan ingeschreven voor de dienstplicht. Geen paniek, zegt het ministerie van Defensie. De brief heeft niks te maken met de oorlog in Oekraïne. Je wordt elk jaar rond deze tijd verstuurd en er is nu geen opkomstplicht wordt de komende weken druk op Schiphol. Het is dan mijn vakantie en de luchthaven denkt dat er elke dag 174.000 passagiers langskomen. Het zijn er minder dan voor corona. Maar omdat veel mensen op vakantie willen en er niet genoeg Schiphol personeel is, kunnen de wachttijden langer zijn dan normaal. En kinderen van de Horizon en de Parkschool in Delft hebben vanochtend een ontbijtje gegeten met koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Leuk! leuk! Het is echt leuk, want ja, we hebben dit nog nooit meegemaakt. Ja! De ja. ja. ja. ja. royals waren er om de Koningspelen te openen. En of Wim Lex zelf ook een beetje sportief overkomt? Ja! ja. De koning met zijn baardje, valt mee. Maar Maxima ziet er wel echt goed uit. Ja. Na twee jaar corona mocht het ook wel weer eens op deze manier, zegt de koning met zijn baardje. Dat de koning spelen en het ontbijt en de enthousiasme en de pracht van het samenwerken van kinderen vandaag weer kan met dit zonnetje erbij. Het ja, is ongeveer het mooiste cadeau wat ik voor mijn verjaardag kan krijgen. Woensdag is hij trouwens pas jarig. Het weer dan. Het zonnetje blijft nog even hangen voor de koning met zijn baardje. Het is een graad of 18. Op zijn verjaardag staat ook zon op de planning woensdag. Het is dan wel ietsje kouder. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A9 Diemen richting Alkmaar staat 2 kilometer file bij Aalsmeer. Op de A10 Watergraafsmeer, de Nieuwe Meer bij de Koentunnel, 3 kilometer file. En 250 Den Helder de Kooi bij Den Helder, 2 kilometer file.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook gewoon op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Bij het ZFM radioprogramma. Morgen is het weekend. Ik ik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 en wat gaan we dus uh, dit uur nog doen? Het is um, nog wat nieuwtjes doen. We gaan de agenda doen. We gaan het album van de week doen. We gaan de mop van de week doen. En dat is het. Ik denk het ook, ja. Ja, het weer kan iedereen naar buiten kijken. Hè? Ja. Ja, maar het is uh, zonnig. Er staat een Be klein windje. Ik zie wat blaadjes uh, wapperen. Ja, ik ben vooral benieuwd naar de mop van de week. Ja, ik ook. Die was vorige week, was het echt een uh, knaller. <laughs> Ik heb nog wat leuke nieuwtjes. Nou ja, leuk. Uh, denk je nog niet zoveel uh, van de stijgende prijzen te merken... dan moet je nog maar eens goed naar je boodschappen kijken. Uh, de zogenoemde uh, krimflatie is uh, omvangrijk. En wat is krimflatie? Het is een aloude truc van producenten... om prijzen niet te hoeven verhogen als de inflatie, uh, inflatie oploopt. Ze stoppen simpelweg minder in de verpakking. Het viel al veel mensen op. Op Twitter regelt het bijvoorbeeld... in pak zelfrijzend bakmeel zit geen 500 meer, maar slechts 400 gram. Een pakje vleeswaren bevatte nog maar 80 gram vlees in plaats van 100 gram. De Consumentenbond heeft geen recente cijfers over de krimflatie... maar vermoedt wel dat het nu vaker voorkomt, dan hoge, dan, eh, voorkomt door de hoge inflatie... Uit onderzoek van vorig jaar van de bond bleek al dat tientallen producten gekrompen zijn. Zo uh, gingen de tapasolijven van 165 naar 150 gram. Het naam, uh, naam, naambrood van 280 naar 240 gram. Kaasplakken van 200 naar 150 gram. Olveriet babypap van 250 naar 200 gram. Uh, ja, je wordt gewoon bij de neus genomen. Ja, want een bos tulpen... Vroeger zaten er tien in, maar nu nog maar negen. Ja. Ja. Nou, ik zie het ook met de, de pinda's van papagaai. Ja? Daar zitten er ook minder in. Ja, ja. Het is echt, toch is het best wel. Uh... Ik vind het ook wel een mooi nieuw woord: krimpflatie. Krimpflatie, ja. Krimpflatie, krimpflatie. Krimpflatie of krimpflatie? Krimp. Krimpflatie. Krimp. Krimpflatie. Krimp. Ja, dus het is krimpen. Een tulpband. Een, uh, wat? Tulpband? Tulpband vond ik ook zo'n moeilijk woord laatst, ja. Tulpband. Een tulp? Tulpband. Twee B's. Een tu Tulpband. T Twee B's. band. Geen tulp. Een tulp. <laughs> een, Geen tulp als een bloem. <laughs> nee, wat dan? Een, een B. T-U-L-B. Een tubband. Een tulp. Nee, T-U-L-B. Tulp. tulp. Wat is dat? Een tulp? Een tulpband. Dat is toch zo'n cake, hè? Het is toch een tulband? Een tulband? Ja, Oogend. met één B. Nee. Ja. Oh. Een Ik tulband. ga zo meteen kijken hoe je tulband schrijft. Want volgens mij is tulband gewoon met één B. Een tulband. Een tulband. Ja, je zegt tulband. tulband. Ja. Nou ja, in ieder geval een Saoedi. <coughs> die heeft een aparte naam voor zijn dochter verswonnen. En uh, dat is de naam Prijsstijging. ja. <laughs> Niet alleen in Europa zijn we bezorgd over de gevolgen van de alsmaar stijgende olie- en voedselprijzen. In Soed-Arabië heeft een man zijn jongste dochter Gala genoemd. Wat zoveel betekent als prijsstijging. Ja, maar hij hoeft zich toch geen zorgen te maken in Soed-Arabië? Gaat hij alleen maar meer verdienen? En gaat hij in Soed-Arabië alleen maar. Verdienen? Dat weet ik eigenlijk niet. Ja, daar komt de olie vandaan. Ja. ja. Even kijken. Uh, ik had hier ook nog iets. Er is iets fout gegaan met de pagina. Nee, ik heb hier dus niets. Oké. Okay. Muziek. Dus ja! Spring is summer winter. En het is kwart over één, kwart over één... tijd voor de mop van de, van de week. week. Mop van de week. De mop van de week. Sorry, wat is dat? En wat is de mop deze week? Wat is de mop deze week? Uh, waarom vliegen vogels uh, zwinters naar een warme bestemming? Het is daar lekker warm. Ja, het is makkelijker dan lopen. <laughs> God. Oog. Eén is genoeg, hè? <laughs> nee, weet je, niet nog eentje? Ja, nou, waarom eentje. kunnen honden niet dansen? <laughs> nee, ik weet het niet. Ze hebben, Ze hebben twee linkervoeten. Ja, <laughs> Heet nou, luisteraars, als u betere, ja, als u betere mop heeft, dan uh, laat het ons weten. Ja, ja? het moet lukken. Het <laughs> moet lukken. We hebben de, mat he de lat heel laag gezet. <laughs> <laughs> ik noem wel een leuk dilemma. Uh, <laughs> Millennium. Millennium, <Nee>. ja. <laughs> dilemma. Uh, een cda ik, die uh, is bezig geweest. En als uh, fastfoodrestaurants uh, hun aanbod niet sneller gezonder maken... Moet de verkoop aan kinderen worden verboden? Wat vind jij daarvan? Totale onzin. En waarom Echt vind je totale, totale onzin? Totale onzin. De jeugd wordt wel steeds dikker. Kijk, ja, roken hebben we al banden aan de gelegd. Symptomen, doen we doen een beetje aan de oorzaken of zo. Maar en waar stoppen we dan? Hè? Ja, maar ja goed, we zijn al heel lang bezig met het... Betustelen. Ja, maar autoverkeer uh, uh, maakt meer doden. Dus laten we daarmee beginnen. Hè? Ja die, gaan we gewoon, maken. ja, die gaan we elektrisch maken, hoor je ze helemaal niet meer aankomen. Nee, bijvoorbeeld, dat is nog erger. Nee, <laughs> ik vind dit veel te ver. Waar, waar hou je op in, godstaan? Ja, nou ja, dat is een beetje mijn idee erachter. Van ja, weet je, we doen het nu met roken. Ja. We gaan het doen met alcohol. Suiker komt dus Ja. Misschien moeten we zeggen, sorry, bij 80 is de grens. 80 is de grens voor wat. Daarna mag je gaan roken? Nee, dan oh. mag je <laughs> naar je boven gaan. Oh, je moet gewoon met 80 dood. Ja. Dat, dat scheelt weer ruimte. Ja, dan kan iedereen doen wat hij wil. 80. Agosti, ja. mijn ouders. Ja, sorry. Nu nog ja. even niet, hè? Ja. Nou, ik ook niet zo generatie. lang, hoor. En nog <laughs> 12 jaar, dus ja. Nee, maar we moeten niet te veel bet gaan betuttelen. Ga ja. dan opvoeden of zo. Zorg dat die ouders een beter voorbeeld gaan geven. Nou ja, zorg dat het niet zo aantrekkelijk is. Want momenteel is uh, de, de chips is goedkoper dan de, de, de worteltjes bijvoorbeeld. Weet je, de, de ja, We zijn ook veel lekkerder. Dat ligt er maar net aan. Ja, daarom. Wat je lekker vindt. Hoe, ja. hoe je opgevoed bent. Ja. Wat je van huis hebt meegekregen. En daar gaat het toch om? Ja, het is die normen en en de maar, opvoeding. Maar goed, ja. ik, ik denk dat het opvoeden gewoon best wel heel moeilijk is. Nee, we gewoon het goede omdat, voorbeeld uh, geven. Ja. Dat het natuurlijk heel. Uh... En gaan we beter voorlichten of zo, ja. Ja. ja. ik ging vroeger in de vakantie ook altijd met de kinderen naar McDonald's. Ja, Zei zo, Altijd ja. wel van ik, ja. ik haal het ooit terug en ben ik een dikker en thuis. Oh, ja. <lacht> Mogen jullie me daarmee naartoe nemen? Ja, ja. En hebben ze het al gedaan? Nee. Oh, nee, ze nee, dat onderdeel herinneren. zijn ze nou weer net vergeten, weet je Ai, Selectief geheugen. Hè? Selectief geheugen, inderdaad, ja. Maar er zijn geen actieve herinneringen. aan, net zoals <laughs> Kaag en net zoals Rutte. Nee, inderdaad, dus, ja. Die Kaag, maar ja. laten we daar ook maar niet over hebben. Nee. <laughs> God, nee, maar goed, het is wel handig om dat. Uh... Ja, zonder meer waar, ja. ja. Ja. Nee, maar ik vind het dus te ver gaan. Ja, ik ben het met je eens. Laten ze in ieder geval een visie uh, opstellen of zo. Hoe gaan we daarmee om of zo, ja. Ja. ja. Of misschien nog wat... Hangen. Ja, nou oké. Okay. We gaan door. We gaan door. <laughs> ja. uh, ik had nog een nieuwtje. Oké. Okay. Een aangespoelde dolfijn op het strand in Texas, Verenigde Staten... is overleden nadat een groep uh, strandgangers het dier lastig vielen. Volgens de redders, de Tex uh, Texas Marine Mar uh, Mammal ja. Stranding Network... Nou ja, kijk, je moet toch ergens beginnen wilde omstanders zwemmen met de dolfijn en op haar rijden... ondanks dat ze ziek was. Dat meldden ze op Facebook. De reddingsdienst beschrijft dat de dolfijn lastig gevallen werd... door een menigte op het strand, waar ze later stierf... voordat de reddingswerkers ter plekke konden komen. Dit soort intimidatie zorgt voor onnodige stress bij de wilde dolfijn. En het is ook gevaarlijk voor de mensen die... Uh, uh, die met het dier uh, omgingen. Ja, ja, ja. Ja. Het is illegaal en strafbaar... met boetes en gevangenisstraf en veroordelingen. Ja, hoe kom je nou op het idee om, om bovenop zo'n dolfijn te gaan zitten? Ah, ja. Er ligt een dolfijn op de stand. Ah! Ja. <laughs> ja, ja, ja. Dolfijnen hebben best wel hele scherpe tandjes, hoor. Ja? Ja, die hebben, goeie, oh. die hebben goed gebit. Dus, ja, Waarom de beest niet gebeten heeft... Ja, hij was natuurlijk een beetje zieker. Hij ja. was ziek, ja. Ja, ja erg. Ah, triest. Triest, ja, triest. Ja. Dus, nou, gaan we weer verder naar dit trieste verhaal. We gaan met een opwekkend nummertje verder. Crowded House met Don't Dream, It's Over. Oké. Okay. Blijf hopen op het goede. Ja.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 het mooiste wat mijn mond niet zeggen kan zeggen tulpen uit Amsterdam <tog> Duizend gele, duizend rode, wensen jou het allermooiste, wat mijn mond niet zeggen kan. Zeg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 Het album van deze week, het uh, plaat van deze week, is Spinvis uit uh, 2002. Eigenlijk zijn doorbraakalbum uh, eigenlijk, waarmee die bekend is geworden. Toen de tijd nog uitgebracht op cassette. Ongelooflijk, ja, dus in 2002, ja, alweer 20 jaar geleden. Hadden we toen nog cassette's volgens mij? Is dat langer geleden, cassette? Nee, we hadden nog cassette's in de auto en zo, dus... Uh, maar het Kijk, Hier niet... heb ik het voor het laatste cassettebandje gedraaid? was Toen wij naar Tsjechië gingen, dat was ergens in 1995 of zoiets. Ja, oké. Okay. Ja, ja natuurlijk ook niet zoveel geld. Hij heeft geen meer niet veel geld natuurlijk. Hij ging het ook in eigen beheer een beetje uitgeven. Oké, okay, ja. ja. Ik zal eens kijken. Nou. 2000. Nee, nou, ik, ik zou niet weten, nee. nee. Maar als het tweede nummer draaien van, die, uh, van het album Ronnie gaat naar huis. Hier Spinvis met Ronnie gaat naar huis. De en de schelpen naar zijn laag. Het ging een tijdje slecht, maar dat is nou voorbij. Spinvis met uh, Ronnie gaat naar huis en vooruit lopend op de agenda van straks die om tien voor uh, twee gaan uh, presenteren. <coughs> Spinvis komt uh, komend seizoen ook naar de Philharmonie in Haarlem. Ik kan wel en even die kijken. Ja, vond seizoen ik weet niet precies wanneer meer of zo, maar, uh, ze komen zeker. Nog leuk nieuws. Nog leuk nieuws. Ik kreeg net een uh, berichtje binnen van. Uh... Van Perol over Amsterdam. Lukt het? Uh... <krijg> nu wel, ja. een glaasje water? heb ja. ja. Oké. Okay. Uh, het gaat om de vestingen van uh, G3. Ge en de eerste, Jacob van Kampenstaat. Uh, die worden gesloten omdat de invloed op de buurt... Uh, gewoon te, te groot is. En um, gorilla's en zo, dat zijn van die... Van die um, uh, ...shops waar dus die flitsbezorgers uit vertrekken... ...op uh, elektrische fietsen en dergelijke. En die, uh, ja, die hebben zo'n uh, impact op de buurt... Dat, uh, dat, dat, gewoon niet, uh, ...dat ze gesloten moeten gaan worden. De gemeente zegt dat er meerdere malen controles hebben plaatsgevonden... ...en dat daarbij is geconstateerd dat de geluidsnormen worden overschreden. Dat er veel hinder is op de stoep... Maar ook afvaloverlast. En dat de winkels in strijd zijn met de bestemmingsplan. Daarnaast uh, zijn de dark stores buiten de gebruikelijke winkeltijden open. Daarom is besloten handha uh, handhavend op te treden tegen drie flitsbezorgende ondernemingen, schrijft de gemeente. Eerder voerde Amsterdam al een verbod in op de opening van nieuwe de, uh, dark stores om te voorkomen dat de stad de controle vriest over de snelgroeiende flitsbezorgingen. En wat is het eigenlijk, een dark store? Ja, ik, ik wist dat dus ook niet. Maar dat zijn dus die corrilla's heb je tegenwoordig. Hè. Je kan dan opbellen, bijvoorbeeld uh, ik wil een uh, pakje melk... en, uh, en uh, weet ik veel, roomboter of, of, ja, of, of iets kleins of iets, zo, ja. Iets, ja. iets kleins. En dan wordt dat binnen tien minuten voor de deur... Uh, door zo'n fritsbezorger oh, dat be bezorgd. Maar het zal wel niet je zandvoort zijn. Ik zou het niet weten of wij dat hebben. Nee. Ik ga het eens opzoeken of wij uh, flitsbezorgers hebben. Goed. Nog meer? Nog meer. Um, wat heb ik? Nog meer naar die muziekcassettes. Die zijn tot uh, 1990. Maar in 2017 is er weer een opleving plaatsgevonden ja. van de cassettes. Dus dat is wel heel erg leuk. Het is trouwens een Nederlandse uitvinding van Lou Ottens. Een werknemer van Philips. Van de ve oh. uh, vestiging in Hasselt. En Philips die heeft, die, uh, heeft ze uitgebracht en vroeg daar geen royalties voor, maar uh, had wel bepaalde uh, kwaliteitseisen. Oh, oké. Okay. Ja, ja. Toch, ik heb er heel veel mee gedaan, voornamelijk Laat in mijn ook... middelbare schooltijd. Ja, ja. Dus, uh... Nummers, eigen nummers maken, opnemen natuurlijk. Ja, ja. ja ook, ook uh, mondelinge examens heb ik zo geoefend. Uh, ja, uh, dat ja. Is goed zo, ja. ja. Ja. Ik heb heel veel uh, Ron Flon van Jacques Blavon opgenomen. Wie? Ron Flonflon van Jacques Blavon. Wim T. Schippers, dat had ook een radioprogramma. Ja? Ron Flonflon, ja. Dat was volgens mij altijd op de maandagmiddag van 4 tot 6. Oké, okay, die kende ik niet. En dan was ik niet thuis natuurlijk, dus heb ik hem dan uh, met een timer opgenomen. Dan ging ik het later bewerken, ja. Ron Flon Ik ga het straks okay. opzoeken. waar. zoek Ron het eens op. Flonflon. Ja. ja. Dus, uh, nou, dat, dat is het eigenlijk een beetje okay. wat ik... had. Oké, gauw muziek, want we moeten tijd hebben van rond Flon Flon. Maar eerst neervanen met lithium. I'm so happy, cause today found my friends in my head. I'm so happy.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 so happy, cause today I found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay. Cause so are you broke home here? Sunday morning. It's every day for all I care. And I'm not scared. Light my candles in our days. Cause I found God. Yeah. Ja, dit was Nirvana Militium Nog even terugkomen natuurlijk op van Flon Met Jacques Blafon. Dat was een radioprogramma van uh, Wim T. Schippers. Een wekelijks radioprogramma... met 100% gesproken woord... en 100% muziek. Dat was erg leuk. Ik laat één uh, nummertje horen. Onbekeer. Koleren zooi's tussen haakjes. Van Jacques Plafond. <lacht> Is het allemaal een grote klerenzooi? Het kan nooit meer wat worden, het blijft allemaal geklooid. Wat zal ik nog proberen? Laat mij nou maar traperen. Wie zal het interesseren? Dat ik mijn leven vergooi. Eenzaam sjok ik over straat, weet niet. Kan mij een moer misgeven? Alles is mij gaan vergeten. Ik wil niet meer, ik kan niet meer. Laat mij nou maar gaan, alweer. Oh Het is toch allemaal een grote klerenzooi Het kan nooit meer wat worden, het blijft allemaal geklooid. Wat zal ik nog proberen, laat mij nou maar creperen Wie zal het interesseren, dat ik mijn leven vergooi Ik loop nog wel, weet niet waarom Er is niets waar ik nog voor dien Kijk niet meer op, kijk niet meer om, ik hou het voorgezien. Ga toch weg, hou mij niet tegen. Wanhopig ben ik je komt ongelegen. Wie ben jij dan wel en wat kom je doen? En waarom geef je mijn nou oude zoen? Met jou kan het weer wat worden, ik hoop dat ik het rooi Ik wil het weer proberen, ik wil alles riskeren Jij liet mij weer begeren, ik ben in liefde liefdestooi Waar kom je toch vandaan, en oh wat ben je mooi Je hebt me mooi te pakken, maar ben ik graag je prooi Met jou wil ik weer leven, ik wil me aan je geven Ik ben blij dat ik ben gebleven, want wat is de wereld mooi Twee eenzame spelden. Tolfe en elkaar in het hooi. Ho, ho, ho, ho, ho. Nou mooi. Het staat er al voor de ja. sample. Oh, ja, leuk hè. Ja. En uh, uh, ja, ja, die Edward natuurlijk ook bij, hè? Die hoor je natuurlijk daarachter er heel duidelijk op, uh, ja, op de saxofoon en zo. Ja. Dus samen met uh, Wim T. Schipper schreef ze eigenlijk de meeste nummers. Ja. Willemine Kutje en zo, dat ken je oh, ja, ja, ja, Ja, dat ken ik ja. wel natuurlijk. Dat is ook van uh, Jacques Lafond. Een oh, Ron ja. Flonflon. Ja, ik wist niet dat er een radioprogramma... Van, ik kende het van ja. de tv. Ja, maar hij heette geen Ron Flonflon? Nee, hij heet uh, het anders. Ja, hij heet het anders inderdaad, ja. Leuk hoor, ja. Maar goed, het is tien voor twee, tijd voor de agenda. daar moeten we ook nog een jingle voor maken. Ja. Nou. Uh, vanavond is er in de Theater De Krochten... De gelukkige, de gelukkige Winnaar. Uh, het toneelstuk De Gelukkige Winnaar... wordt door spelers van de toneelvereniging Hildering... opgevoerd in Theater de Krochten. Het is een blijstel in drie bedrijven... geschreven door Maya Reinderman. en staat onder regie van uh, Nathalie Plantinga. Voor meer informatie en voor kaarten... Uh, kunt u naar uh, toneelvereniginghildering.nl. De kaartjes zijn 10 euro per stuk. Zaterdag is er nog een keer een opvoering van uh, de gelukkige winnaar. En dan heb ik in mei, dus natuurlijk wel een heel eind verderop, maar het is natuurlijk wel een heel groot evenement uh, in uh, Zandvoort. Zaterdag uh, 28 en zondag 29 mei is weer de Spartan race op het Badhuisplein. Uh, de Spartan run is een onvergetelijk evenement voor liefhebbers van obstrakelruns. In 2021 keerde het evenement terug naar Zandvoort en dit jaar zijn, we weer, zijn er weer onderdelen verder uitgebreid. Dat was vorig jaar erg leuk. Ja, heb je zitten kijken? Ja. Oké. Okay. En uh, ja, bij ons voor de deur waren we obstakels opgezet. Oh, vandaar. Dat was, dus, uh, was ja. echt erg leuk. Uh, ja, 28 ding. mei kan ik niet, want dan is de, hebben we een jubileumfeest van de British Club even tussendoor. Okay. Die is, uh, afgelopen jaar zijn we 75 jaar geworden. En dat gaan we aanstaande 28 mei vieren. Oké. Okay. Uiteindelijk is het september gemoeten, maar ja, toen was de corona. Dus dat hebben we uitgesteld tot uh, 28 mei. En dus daar is, uh, alle bridges uh, zijn welkom? Of is het een... Uh, nee, het is alleen voor onze, uh, onze eigen club inderdaad. Oké. Okay. Ja. Maar felicitaties en bloemstukken en taarten zijn uh, altijd welkom. Dat zijn altijd duurt. welkom, ja, zijn ja, altijd ja. Ja. ja, ja, ja. Ja, het is ook een hele... 75 jaar. Ja. 1946 opgericht, ja. Weet je nog wie de eerste oprichter was? Of, uh? Ja, dat weten ze vaag. Ja. Ik heb nou de naam niet bij me, maar ja. uh, dat is nog wel bekend inderdaad. Ja. Okay. vroeger was het iets anders, was het toch wel een, een beetje een rekenluisclubje. Uh, een ja, ja. sterfgappertje brech, hè? Nou, dat surf, ja, jongens. <laughs> <laughs> Laat het netje trillen. <laughs> nee, we kwamen hier omdat uh, ja, de notaris, de tandarts de dokters, die kwamen zo bij elkaar. Dus, uh. ja. Maar goed, gaat u door? Uh, nou ja, de, de, dan nog wat in de krochten te, te doen is. Uh, er is meestal op zondag een uh, concert. Um, maar er staat nu eventjes niet bij uh, welke concerten dit zijn. Het is een beetje een zootje op die pagina. Op ja, uh, 8 mei, wel, hè? The Preacher Man Celebrating ja, Sex. Ja, ja. Op 8 mei heb je dan de <laughs> Preacher Man Celebrating Sex. En Hammond Back to Our Live Tour. Dit concert maakt de, uh, deel uit van de Back to Life Tour. Ja. Een Nederlandse jazzpad dat in 2014 werd opgericht... op oh, nee. diverse Nederlandse podia en festivals nee, nee, nee. gezien is geweest. Nee. Je kan altijd ook na zo'n uh, uh, uh, zo jazzvoorstelling... en dat is te vinden op www.jazzinsansvoort.nl... maar je kan ook een jazzmaaltijd die uh, aangeboden wordt door Theo Smit... Uh, uh, kan je daar nuttigen... voor het bracht van 16 euro kan je daar eten... met ja. allemaal jazzliefhebbers. Dat is natuurlijk ook erg gezellig. Ja, uh, lekker. Ja, toch? Ja. <coughs> uh, even kijken. Uh, dan hebben we... Uh, dit is de... Stad Schouwburg en de Harmonie. Daar is vanavond... Nicky Jacobs, Sint... Uh, Theodorakis, Matthäus... Matthausen... Dat is in de kleine zaal. Kenny B is vanavond in de film, uh, Filmonie in de Grote zaal. En de aanvang is daar ook 8 uur. Loes Luca die komt zaterdag en zondag spelen in de stad Schouwberg. In de stad Schouwbergzaal. Uh, kaarten zijn uh, 12,50 tot 24,50 euro. En dan is zaterdag 23 april. Is art, the artist formerly known as lama's? Ja. Yeah. Uh, in de uh, Philharmonie in de grote zaal. En die begint ook om 8 uur. Kaarten zijn daar 17 euro tot 34 euro. Zondag de 24ste is in de Philharmonie... Uh, in de grote zaal. Meesters van het klavier... van Arthur en Lucas uh, uh, Jussen. Dat is die, uh, die twee broers... Die, uh, die spelen. Ik weet niet of het een tweeling was. Maar die spelen dus uh, Mozart en uh, Chopin... en dat soort dingen ja, Volgens meer. mij is het geen, uh, geen uh, tweeling deze. Nee, volgens mij zijn dus het gewoon twee broers... Ja, he, die samen spelen. Ja. Ja. Maar ze ja. zijn wel erg goed. Nou, mooi. Dus dat is veel harmonie. Ja kaarten zijn 15 tot 34 Ja, binnenkort euro. komt de Philharmonie ook met een uh, nieuwe uh, schema voor het komende seizoen. En over een maand komt het uh, nieuwe schema voor uh, de stad Schouwburg. Komt ook weer uit dus. Uh, Oké. Okay. Dat is echt wel leuk. Ja. ja. Uh, nou, zondag is dan nog in de Philharmonie Kees Prins, Paul de Munnik en J.P. den de tekst in de kleine zaal. En dan nou, is er is ook een presentatieavond van de Vierharmonie over het seizoen 22-23. En dat is ook in de kleine zalen. En dat is op maandag, 25 april. Dan hebben we nog de, uh, de schuur. Ja, wat voorheen de toneelschuur het was. voorheen de, de toneelschuur En was. de filmschuur. Ja. En de, voornamelijk zijn er heel veel films. En dat ja, ja, is filter. eigenlijk de hele dag door uh, films doe er eventjes een. Uh, wat komt er vanavond bijvoorbeeld? De toneelschuurproductie komt Starring 24, Bugatti boven water. Dat is een 14-plus uh, theaterding. Uh, er komt in het muziektheater Queen of Disco. Muziektheater over de opkomst en ondergang van disco, uh, belichaamd door het leven van icoon Sylvester. Even kijken, wat hebben we uh, weet het, zaterdagochtend om 11 uur ook, ook muizen gaan naar de hemel. Dat is een prachtige non-stop uh, motion film over een muis en een vos die samen in de hemel terechtkomen. Lijkt me ook wel leuk. <lacht> <lacht> en, nou ja, dan is er weer een, een, een meivakantie. Op zaterdag is uh, waar is Anne Frank? Dat is voor 10 plus. Het is een familiefilm. Ja. En in... Uh, Capriere, daar krampera, krampera. Die is pas in mei nee. weer. Ah. 6 mei is daar een ruige dag... op avontuur in de natuur. Dat is voor 4+. Plus. Zondag 8 mei... De Kleine Prins. Dat is 6+. Plus. En... Zaterdag 14 mei... komt de Edwin Eversband... En die was vorige keer iets uitverkocht al. Dus daar zijn geen kaarten meer voor te kopen. Even kijken voor... Oh, oh, oh, oh staat er staat nog eens in, de, maar ook al uitverkocht. Is ook ja, al uitverkocht, het ja. Er zijn heel veel dingen zijn er uitverkocht. Ja, ja. Dus daar moet je niet naartoe gaan. Nee, nee, nee, nee, nee. Maarten van Rossum kan je nog... <laughs> Maarten van Rossum kan je nog naartoe. Dat is vrij, vrijdag 27 mei. Uh, Theatercollege tour... Uh, tijdens de theaterlezing analyseert en fileert uh, Maarten van Rossum het onderkoelde humor, de enorme feitenkennis, uh, historisch en actuele krankzinnige en bedroevende waarheden. Ja, like dus, nou, dat ga ik, nou, ik ja. toe, inderdaad. Ja. Zaterdag 28 mei komt Miss Montreal in uh, dinges En die is ook nog kaarten uh, ja. voor vrij. Ik ga je afronden, want we hebben nog maar. Ja, maar dat ja. is een, een kleine greep wat er nu aan de uh, dinges ja. is. Dus. Nou, meteen afscheid nemen. We gaan meteen seconden. door met afscheid nemen. En uh, tot volgende week zijn we er weer. Ja, dat was moeilijk het woord ook alweer. Ik ben hem kwijt. Gremium. Gremium, ja. Oké, okay. ja. tot volgende week. Tot volgende week. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.